Mark Visser met het NOS Journaal. Een van de mede-eigenaren van de lekkende oliebron in de Golf van Mexico... beschuldigt BP van grote nalatigheid. Het bedrijf Anadarko Petroleum is voor een kwart eigenaar van de bron. Het zegt dat BP zich roekloos heeft gedragen... en dat de ramp met het boorplatform voorkomen had kunnen worden. BP spreekt deze beschuldigingen tegen... en zegt dat Anadarko BP de schuld geeft om niet mee te hoeven betalen... aan het dichten van het lek en het opruimen van de olie. De Amerikaanse president Obama heeft Aung San Suu Kyi gefeliciteerd met haar verjaardag. De Burmeese politica en voorvechter voor de mensenrechten in haar land wordt vandaag 65. Ze staat al jaren onder huisarrest, opgelegd door de junta van Burma. Obama riep de junta op om Suu Kyi en andere politieke gevangenen direct vrij te laten.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 Na afloop van het WK-dewel tussen Engeland en Algerije is een voetbalsupporter de kleedkamer van de Engelsen binnengestormd. De man was woedend over de matige prestaties van de spelers. De wedstrijd eindigde in 0-0. Volgens een woordvoerder van de Engelse Voetbalbond begon de fan ruzie te maken met David Beckham. Beveiligers hebben hem overmeesterd en overgedragen aan de politie. Het weer het is wisselend bewolkt en vanuit het noorden trekken enkele lichte buien het land in. Ook overdag enkele regenbuien. Er staat een stevige wind uit het noordwesten en het wordt slechts 13 graden op de warren tot 16 graden in het binnenland. Dit was het. N Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhits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 aan het middellandse pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Yeah Dit is 20 jaar GFM.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 We'll It's all You're not to Always in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 9 is Zon, Zandvoort en zomerhits. Zomer ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nog ik je mee, bijna elke dag.